Tegen minister Hegel. Verschillende bronnen melden dat president heeft besloten dat er een aanval moet komen. De Amerikaanse marine heeft al wel besloten een extra marineschip in de regio paraat te houden. Het doel van een eventuele aanval zou niet zijn om het Syrische regime omver te werpen. Maar om duidelijk te maken dat het inzetten van chemische wapens wordt afgestraft. De Indiaanse politie heeft een tweede verdachte gearresteerd voor de groepsverkrachting van een fotojournaliste in Mumbai afgelopen donderdag.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 Het weer in het zuiden bewolkt en in de loop van de dag af en toe wat regen. In het noorden overwegend droog met de meeste zon in Groningen. Temperatuur tussen 22 en 25 graden. Morgen verandert er we weinig. In het zuiden wisselvallig. In het noorden blijft het droog. Dit was het en is De Bakker van de ANWB. Er staan files door werkzaamheden op de A10, de ring van Amsterdam... tussen Oud-Zuid en Knoop het Amstel, twee kilometer. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. <middels>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 Het was het weer, Zandvoort? heeft het nog steeds, Divalicious is dan een oude cd die Jaap misschien ook nog wel kent. Naast mij zit Jaap Koper, tijd terug, tijd van uh, tijd weg geweest en weer terug. Ja, ik vind het wel eens uh, leuk hier om, uh, om het het de weer microfoon uh, plaats nou, te nemen op een zaterdagmorgen. Dus, uh, we gaan net zien wat daarvan komt. Ja. Uh, Overigens het is het geen honderd jaar geleden dat je hier gezeten hebt. Nee, oh God, je hebt uh, jij refereert naar een Facebook post uh, van vanmorgen die ik er nog heb gezet. Ja, ja, ja je, je las hem. Jij hebt hem toch nog keurig netjes gelezen. Ja, ja, dat vind ja, ik wel er fijn. zijn de weinigen die ik nog even. <laughs> dingen, die, weinige die ik nog even lees. Maar goed, ja. wij zijn er weer Goedemorgen, antwoord vanuit Hotel Hoogland. Een zeer goedemorgen. Ja, waar gaan we het allemaal over hebben vandaag? Nou, we gaan het uh, volgende doen. Uh, straks, hij zit al tegenover ons uh, gaan we praten met Hans Botman. Uh, het gaat over het pakhuis. Samen gaat werken met de gemeente Zandvoort. Dan uh, als tweede onderdeel, en dat is zo rond half elf, uh, gaan we praten met uh, Wil Rijken van uh, de Parkinson-vereniging. En dat gaat over de Unity Wall. Dan om tien over half elf hebben we de Ecumenische Kerkdienst in de Agatha-kerk. Marina Wassenaar die zal daar het een en ander over gaan vertellen. En in het tweede uur, Ben, uh, ja. dat beloft uh, dat ook nog wel wat. Twee uur wordt weer een heel zwaar uur. Ja, we gaan de, moeten de, we, moeten uur we kussens, uh, de, de, of, uh, de kussens klaarleggen? De kussens leggen we klaar. <laughs> We gaan het hebben uh, over wat moet er nou eens na, de, na het zomerreces gebeuren in de politiek. Nee. En daar komt Willem Paap, Ellen Verheij en Oesje Rietkerkens over praten. Dus drie partijen zijn hier aanwezig. En misschien kunnen we eens een visje uitgooien over wat er volgend jaar gaat gebeuren. We gaan het zien. Uh, inmiddels, Hans Bodman, welkom. Ja. ja. Van uh, het ja. Pakhuis. Het Pakhuis gaat uh, samenwerken met de gemeente. Um, ik, ik ga even terug naar De Schalm bijvoorbeeld. Hè. Ja. Die, uh, daar is het misgegaan. Um, hoe is het met jullie? Nou ja, wij hebben natuurlijk geen 22 man in vast. Bij de scholen wel. En de directeur die, die ruim 100.000 euro verdiende, dat verdienen wij ook niet. Dus uh, ja, wij kunnen het redden. De schaal was lastiger, ja. ja. Maar ze maken wel een doorstart. Dus... Ja. Ik heb bij jullie gekeken dat jullie redelijk aan het uitbreiden zijn. Er is weer een loodje bijgekomen. En... We hebben nou, een meubelafdeling is erbij gekomen. Ja, we hebben aardig ruimte in, uh, uh, ja. op het voormalige Coraduks-terrein. Ja, het is natuurlijk een, een, een fabriek die uh, vrij groot was. En uh, ja, wij, wij uh, kunnen die, die ruimtes gebruiken, laat ik het zo zeggen. Nu um, gaat de gemeente het, het uh, afvalproblematiek um, veranderen. Um, ja. Vroeger kon je een aantal dingen langs de weg zetten, dat werd minder en er werden rode stickers opgeplakt. En dan blijft het liggen. En dan werd het alsnog de volgende dag opgehaald, hmm. maar goed. Uh, nu gaat het zo gebeuren dat wij uh, grof afval zelf mogen wegbrengen of conform een afspraak met de remise mogen laten ophalen. Jullie hebben daarop ingespeeld. Ja. Um... Nou, eigenlijk heeft de gemeente daarop ingespeeld okay. en ons uitgenodigd voor een gesprek. Wij hebben gesproken met uh, hoofd uh, publieke werken en een medewerker en uh, nou daar kwam eigenlijk uit naar voren dat, er uh, dat zij zo weinig mogelijk langs de straat willen hebben ja. of ja en, en de milieustraat inhalen en, en uh, Heen die ze eigenlijk zo bijna mogelijk krijgen. Nou, een van de mogelijkheden is dat je uh, bruikbare spullen... zoals banken, kasten, mm. kunt laten ophalen door de kringloopwinkel. Nou, daar, op die manier is erop ingespeeld. Nou, alle mensen in Zandvoort hebben een brief gekregen... Over, over vorige week, op 19 augustus. En uh, daarin wordt uh, verwezen naar de Milieustraat. I eigenlijk in die brief staat er maar één klein zinnetje... dat je het uh, op kunt laten halen. Maar dat die, die mogelijkheid blijft bestaan natuurlijk. Maar dan gaat het dus naar de gemeente toe. Uh, nee, want uh, als je het op laat halen... ...dat wordt gewoon door de grof gedaan. De groots, waar, ja. de, die, waar ze contract mee hebben. Maar je moet het op, op afspraak doen. Je kan het niet meer op uh, dinnerschade, woensdagochtend, nee. uh, ...zoals je gewend was, in, in, in je wijk uh, neerzetten. Maar je moet erover bellen. Nou, mensen gaan bellen naar de 547 ...het nummer van de meldlijn. En uh, dan krijgen ze een keuze om nu te horen. En de eerste uh, mogelijkheid, daar uh, wordt gezegd... ...van bruikbare spullen... <lacht> Uh, toets 1. Nou, ik denk dat mensen dat heel snel doen, die toetsen die 1. Ja, anders moet, ze... moet je lang wachten. He? Ja, maar... Nee, maar goed, je hebt 2, 3, 4. Je moet ja. wachten. Uh, ja. Mensen doen dat vaak niet. En bij 1 krijg je direct. Uh, uh, word je direct doorschakeld met het pakhuis. Nou, goed. Uh, uh, we hebben al een paar vragen gekregen wanneer uh, papier wordt opgehaald en dat soort dingen. Uh, maar de bedoeling is dat er dus bruikbare spullen. Hè, want daar wordt er wel bijgezet. wij moeten het ook kunnen verkopen. Uh, die kunnen door ons worden opgehaald. Ja. Maar ja, hoe bruikbaar is bruikbaar? Als? Nou ja, bruikbaar, mensen uh, ik moeten, een, een kast ja, die, die, weet ik wel, weet die ik dienst wel. gedaan heeft. Uh, ja, maar goed, een kast die dienst gedaan heeft, die, uh, die ziet er uh, na tien jaar op, waarschijnlijk van de buitenkant nog hetzelfde mm -hmm. uit als uh, daarvoor. Dus uh, kledingkasten zijn erg gewild, bijvoorbeeld. Uh, maar er zijn ook kasten die je uit elkaar moet halen, IKEA-kasten. Nou, die kunnen we misschien niet in één keer uit, van de mm -hmm. trap af. En de ervaring leert als je die weer in elkaar moet zetten. Dat, dat lukt vaak niet. Dus uh, ja die worden vaak uit elkaar gehaald en die gaan naar de uh, grofvuil. Maar doen doe jullie dat? Jullie bepalen op, ja, wij, op wij enige moment dat het ja, bruikbaar is? Wij bepalen op locatie of uh, wij het kunnen gebruiken zeg maar, en kunnen verkopen. En als Door, je nou daar uh, komt en je zegt ik kan het niet gebruiken? Nou ja, dan, dan moeten de mensen toch weer terugbellen naar de gemeente. <lacht> en een afstand maken om, om het op te laten halen. Of, uh, uh, maar dat is natuurlijk niet makkelijk met grotere stukken. Het is heel lastig om een bank of een kast in je personenwagen te proppen. Ja. Moet je het zelf naar de milieustraat brengen. Nou, dat ja. zal voor heel veel mensen een grote hindernis zijn, denk ik. Zeker voor grotere, uh, grotere meubels. Dus uh, ja, ik zou mij erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Uh, het zullen ongetwijfeld uh, af en toe teleurstellingen zijn dat wij het niet meenemen. Maar ja, wij moeten ook keuzes maken, anders komt er bij ons uh, veel te veel binnen natuurlijk. Dat kan ook niet. Maar, uh, ik moet wel zeggen, bruikbare banken, ja, die er nog redelijk goed uitzien. Ik bedoel, er moeten geen scheuren zitten, geen grote vlekken, dat soort dingen. En uh, normaal gesproken nemen we het wel mee. Maar ja, mensen moeten ook een klein beetje zelf kijken of, of, of zij denken van, nou, dit zou iemand anders nog wel willen hebben. Ja, dan krijg je de, de, de vraag van ik doe het weg om dat. Eh, eh, ja, nou, als nou, ik de, de, het nieuws wil kopen dan zet ik een, een redelijk goed bankstel bij de deur. Maar als het helemaal versleten is dan ga ik jou niet meer bellen. Nee, als het versleten is dan moet je zorgen dat je het op een andere manier ja. laat weghalen natuurlijk. Maar ja, we komen wel eens mensen tegen die hun interieur willen veranderen. En de bank past niet meer bij, bij de kleuren, ja. noem maar op. Dat gebeurt natuurlijk ook. En ik moet zeggen de banken die bij ons staan op dit moment. Ja, dat zijn best aardige banken die verkopen we ook ja. regelmatig. Zie jij um, een, een, een toelopen in jullie winkel? Wordt het drukker gezien uh, ja, het is, de crisis Ja, uh, het is wel drukker geworden. Uh, de rommelmarkten, hè, zoals er vandaag ook een is in Oud-Noord, geweldig initiatief, uh, die worden erg druk bezocht. De kofferbarkmarkt hier in het dorp uh, wordt ook druk bezocht. Uh, allemaal hele goede, leuke initiatieven. Mensen houden van, tenminste veel mensen, want er zijn, er zijn ook mensen die er helemaal niks mee hebben. En, nee. Maar die komen toch niet bij ons, dat maakt niet uit. Maar we zien het uh, zeker drukker worden, ja. En uh, dat komt omdat uh, mensen toch graag op een goedkope manier uh, aan spullen willen komen. Ja, want, want een hoop mensen hebben het gewoon moeilijk, dat, ja. dat is heel duidelijk. Die kant wil ik ook een beetje op. Ja, nou ja, goed, de crisis uh, uh, spreekt niet in ons nadeel natuurlijk. Uh, dat is heel vervelend. Nee, dat is... Voor mij, mag, dat is zo, ja. voor mij mag de crisis morgen over zijn, <laughs> ik denk toch dat het niet gaat gebeuren. En, uh, dus nee, nee, de nee, mensen nee. krijgen het moeilijker ja. en uh, ja, dan is de keuze om uh, een nachtkastje of een kast of, of, of een bank ja, ...bij, bij een, een winkel als de Kringloopwinkel te kopen of, of je gaat voor uh, een paar honderd euro weer naar, naar Ikea of ergens anders heen. Ja, dan is de keuze natuurlijk om bij jullie te komen en het is ook nog gezond, antwoord, dus lekker dichtbij is, ja. is gauw gemaakt. Ja, zeker. zeker. Ja, ik wou uh, zeggen van, uh, van ja, je ziet uh, de, aan de opkomst van bijvoorbeeld vintage winkels ja, hè, die, die ook daar ja, uh, mee bezig ja, zijn. Ja, en ja. Uh, wat ik ook merk op internet is dat... De generatie waar ik dan nu een klein beetje toe behoor, maar er zit een generatie achter die, die hecht niet zoveel waarde aan bezit. En die gaan nee, nog toch kijken klopt. naar, ja. een, naar ja. een soort deelbaarheid. En ja, dat... klopt. Vintage is het eigenlijk helemaal in, een ja. soort nieuwe age. Klopt. Vintage, is, uh, vintage is een duur woord voor de kringloopwinkel. Ja, Winkler vind heen, Nou, vintage ja. is eigenlijk ja, voor ja, gebruikte ja. goederen. Ja, ja. Ze ja. store in heemsteden. Ja. Maar dat, ik ben er zelf geweest. Ik vind ja. het eigenlijk meer een soort, uh, ja, wat zou ik zeggen, een, wa een soort warehuis als, als je daar rondloopt. Bij ons is het veel rommeliger. Uh, mensen vinden het wel leuk. ze kunnen struinen, kunnen kijken, kleine spulletjes. Uh, het staat allemaal niet zo erg, erg geordend. Nou ja, goed, dat is een, een bewuste keuze van ons. Omdat ja. mensen het gewoon leuk vinden om, om te struinen. En dan ja. maar hopen dat je, wat vindt dat je het, je het was... grote stuk vindt wat, uh, nou, waarmee, ik ik waarmee zeggen... je later op de weg komt. <laughs> ja. Ja. ik moet wel zeggen dat ik het, uh, in het begin was het heel erg rommelig. Maar er was toch één of twee uh, ja. ruimtes. Ja. En nu zie ik het toch is nu de is, uh, ja. ja, ja, ja het is, uh, een beetje... Ja, ja, wat dat betreft is het wel geordend, maar ja. uh, het is nog heerlijk om er doorheen te struinen. Ja. Ja. ja, we hopen er nog lang te kunnen zitten, maar dat is... Uh, ja, we zitten een... daar eigenlijk mee, want het, het is natuurlijk een pand wat, uh, ja. wat verkocht kan gaan worden. Uh -huh. Het pand maakt onderdeel uit van een, nieuwe, een nieuw stemmingsplan, wat volgend jaar moet worden aangenomen. In, uh, in juni worden we waarschijnlijk. Ja. We hebben een brief van de gemeente gehad, want we zitten er nu nog op een gedoogvergunning. En dat is ooit uh, uh, toegekend door de gemeente. Nou, we hebben een brief gehad dat wanneer het nieuwe bestemmingsplan er komt, en dat komt er dus waarschijnlijk in juni volgend jaar, uh, dat uh, wij toch uh, daar weg moeten. Nou, dat zou natuurlijk heel vervelend zijn, uh, omdat je in, in zo'n ruimte. Dit, dit, deze ruimte is eigenlijk enorm geschikt voor een, voor een kringloopwinkel. En als je een, uh, een nieuwe ruimte moet vinden met zoveel vierkante meter. Uh, op, op commerciële basis dan is het gewoon eigenlijk gewoon niet te doen dat, dat, dat, dat, uh, dat is zo en die plek daar met, met parkeren waar niemand overlast van heeft nee. en, en geluidsoverlast en alles en nog wat uh, is dit gewoon een hele goede uh, uh, plek en ik snap eigenlijk niet en we hebben daar ook een, uh, over een brief geschreven aan de gemeente, de bezwaarschrift uh, waarom uh, wij daar weg zouden moeten want ik denk dat bij de Coredex uh, er eigenlijk de komende jaren nog weinig zal gaan gebeuren het, de, het nieuwe bestemmingsplan behelst, behelst ook die, die, die oude, oude plek van de waterzuiversinstallatie. Ja. Daar komen nieuwe kantoren, et cetera. En er is ook op een gezet in de brandkazinnen, een paar weken geleden, dat, ja, uh, dat hoorde ik van, van uh, de mensen die nog de akkoorden heeft een beetje beheren, dat uh, het nog erg lang zal duren, zeker tot 2020, voordat er echt iets gaat gebeuren bij... De anders, anders krijg je net zoiets als het gemeentehuis. Ja, uh, nou goed, uh, nu hebben we die gedoogvergunning op een bestemmingsplan wat er nu op rust. Uh, uh, wat eigenlijk ook geen, geen winkels uh, toestaat. Nee. Uh, nou, in het de nieuw, de nieuwe bestemmingsplan ook niet, maar ik zou niet weten waarom de gemeente niet zegt: van Nou ja, ga, het gaat door tot, tot we gaan tot, bouwen. Tot we gaan bouwen. Ik bedoel, ja. dan, dan, dat weten wij ook, dan moeten we gewoon weg, dat is geen enkel probleem. Maar dat kan nog heel, heel lang duren. Het... Maar als er niets gebeurt, dan gaat het verpauperen. En dan, ja, uh... Vind je dan in dat opzicht dat het, dat het een beetje onduidelijk wordt, uh, wordt gecommuniceerd uh, vanuit de gemeentewegen? Nou ja, opzicht? goed. Uh, onduidelijk in die zin. Uh, we hadden natuurlijk die twee jaar gedoofvergunning. Mm -hmm. hè, dat, is, uh, dat is waar. Uh, maar er zijn ambtenaren die, uh, die de regels willen uh, naleven. En dat is ook, ook goed hoor. Daar zeg ik helemaal niets van. Maar die zien daar geen enkele ruimte om dan iets te gedoog of iets... Uh, en het heeft laatst ook in de krant gestaan dat uh, gemeenten minder willen gaan gedogen. Maar in dit geval vind ik uh, uh, dat, je, dat je daar een uitzondering op zou kunnen maken. Ik bedoel... Ik zou niet weten waarom de burgemeester en wethouders zou zouden zijn. Ja, want, want, want, want die ruimte die, uh, die jullie nu hebben daar ja. in Noord, uh, die is natuurlijk prima bereikbaar. Ze het, he. het is heel goed bereikbaar. Met, het met, is met een, een auto uh, die je overal kwijt ja, kan. Ja, en, ja, uh, got, want, ja, ja, ja, als je ja. dus op een andere plek zou zitten. Ja, ja dat, is, dat wordt al heel lastig. Of je ja. moet een, uh, een, een, een, een, een loods huren op mm. uh, commerciële basis, dat, dat is gewoon niet te doen ik bedoel, kijk uh, nu geven, kunnen we nog een deel aan het goede doel geven we kennen we dieren het Die is, mm. uh, is een, denk ik een van de grote sponsors daarvan mm. en ja, maar dat, dat zou dan niet meer kunnen en je, je moet er wel iets aan overhouden want uh, kijk, rijker worden we er nooit van maar uh, je moet er wel iets aan overhouden om het, om het leuk te houden, want het is natuurlijk al wel een hoop werk. Er zit inderdaad een hoop zelf werk aan. aan. En, uh, het, het vervult natuurlijk ook een sociale behoefte. Uh, Dat is je inderdaad jezelf... ook een feit, ja. ja we hebben nou. een, uh, mensen komen bij ons koffie drinken, ze zijn altijd welkom voor een praatje. Nou, je ziet ook veel mensen lekker uh, praten in die winkel en uh, mensen komen elkaar tegen daar. En, ja, het is eigenlijk een sociale ontmoedingspraak. Ja, ja, ja, ja. ja dat, dat is gewoon ja, ja, zo. Ik ja. gewoon zo ja. en, en we zitten daar ook strategisch gezien in Noord natuurlijk erg goed. Bedoel, uh, Hondenuitlaatgebied. Tussen ja, tuss tuss tuss tuss het dorp en, en Noord, waar ja. nog uh, 5.500 mensen wonen. Ja. Dus uh, ja, de plek is natuurlijk geweldig. Uh, nou, we hopen zeker dat de plek de plek blijft. Voor ja, de dat hoop ik ook. Uh, en, uh, nou, we weten natuurlijk allemaal dat daar gebouwd gaat worden. Ja, geen probleem, dat weet je gewoon. Ik bedoel, maar ja... Ga je dan weer terug naar TZB, eh, ook? Nou ja, we zijn er ooit begonnen inderdaad. Uh, in de voormalige kantine van uh, TZB. Maar uh, ja, dat, dat is tamelijk klein. Ik ja. bedoel, uh, we hadden toen niet zoveel spullen. Uh, om, <coughs> omdat je groter kan gaan, komen er meer spullen natuurlijk. Zo ligt het ook. Als je een groter huis hebt, dan maak je steeds meer troepen. Dat, ja. dat weet je wel. Maar, ja. maar uh, ik denk dat, uh, dat dat vrijwel niet meer mogelijk is. Ik bedoel, uh, uh, ze waren daar toen nog op tegen. We hebben toen uh, dwangbevelen gehad. en etcetera. We moesten er toen uit. Van de gemeente en uh, die medewerker toen daar ook niet gehad. Dus uh, ik hoop dat ze nu uh, wat uh, meegaander zijn. En dat handhaving er niet zo snel... Uh... Zo we, gaan het, uh, we gaan het zien, uh, nog één keer in Maar in ieder geval voor de duidelijkheid, maar... tot ja. uh, volgend jaar, juni, is er geen enkel probleem. Hè? Dus, uh, en daarna verlengen we de uh, vergunning tot uh, 2020 of zo. Nou ja, goed, het uh, zal 2019 zijn, maar uh, uh, ik blijf erbij dat Zandvoort uh, en de Kringloopwinkel uh, gaat goed samen. Mensen vinden het hartstikke leuk. Heel veel Duitse toeristen hebben we ook gehad. Hebben, uh, dus uh, wordt gemerkt. dan een toeristische trekpleister? Nou, in feite wel. Ja. We hebben geadverteerd toen in het blad Zin uh, in Zandvoort, weet hmm. je, dat blaadje wat overal te krijgen is. En je ziet echt mensen met, met dat blaadje zo naar binnen komen. Nee, Duitsers, en ja dat is onvoorstelbaar. Maar het is een soort geworden. Ja. Uh, uh, ja, ja, ja. Je ja. zou bijna zeggen het is ook een soort trend om dit uh, te doen. Dus ook bij de Duitsers. Ja, ik denk het wel. Ja, ja, die, die hebben het zelf ook natuurlijk. Maar uh, die kopen de raarste dingen, moet ik zeggen. Ja. Die Duitsers. Spullen, gaan bij de Duitsers. Nou, dat, dat nog net niet. Maar uh, kleine servicies dingetjes die al maanden al, al ja, misschien wel een half jaar bij ons staan. En we denken van nou, dat komt nooit weg en die, dat nemen die Duitsers mee. Dat het is gewoon, gewoon een soort struin in een, in struinen. een, in een winkeltje ja. waar je leuke dingen tegenkomt. En ja. als je dat mooie servies waar je ja. al jaren naar na ja. aan het kijken bent vindt in zo'n winkel. Ja, zeker. Struinen bij de duinen. Struinen door de duinen en ook ja. bij Hans in de zon. <laughs> Uh, nou Hans, we gaan het uh, zien. Ja. Mensen bellen dus gewoon het meldnummer van... Ja, het meldnummer uh, en dan krijgen ze uh, vier opties. Nou ja, uh, één optie is dus uh, bruikbaar huisraad kunnen ze uh, even ons laten ophalen. Of ze kunnen afzet maken om het te laten halen. Hè. Ik bedoel, in die brief komt het niet erg duidelijk over, die, uh, vind ik. Het staat in een soort bijzin dat ja. je het ook kunt laten ophalen nog, maar... Ik kan me voorstellen dat de gemeente het liever wil dat je het zelf brengt naar Haarlem of Heemstede. Maar dat zal toch voor heel veel mensen een uh, struikelbocht vormen, denk ik. Ja, nou, dat denk ik ook. Hans, ontzettend bedankt voor de uitleg. Ja, graag de, gedaan. De, okay. En we doen weer een stukje muziek: Jump van de Pointer Sisters. sisters waren dat met uh, Jump. Het is uh, vijf minuten voor half elf inmiddels uh, geworden hier uh, bij Goedemorgen Zandvoort. Zie je van... Zal... Ik hoor me twee keer zelfs. Oh, te, juist, <laughs> er staan een paar boksen mee ja, aan. <laughs> Goed, uh, techneut uh, vandaag uh, van dienst is uh, Pascal van der Beek. Want uh, bij de aankondiging van, uh, van dit programma... heb ik nog een aantal mensen uh, die meewerken aan dit programma even verzuimd te noemen. Dus dat ja, gaan we nu even rechtzetten Ja, tuurlijk. <laughs> Yvonne Roosendaal uh, die uh, de redactie uh, vandaag uh, weer heeft uh, verzorgd. En uh, de gastvrouw hier in Hotel Hoogland uh, vandaag is Ellen uh, Koper. En ja... De techniek, die hadden we al genoemd. Uh, goed, we gaan uh, praten, Ben, met uh, mevrouw Wil de Rijken. Ja. Alleen met Wil ja, de Rijken? Klopt, ja. Ja, ja. Nou, meneer de Rijken zit er ook. Nou, ja, die, die zit er, uh, zit er aandachtig bij. Voor de morele steun. <laughs> ja. nee, hij is Parkinson patiënt. Oh, oh. Ja. Ja. ja. Dat valt niet op te maken. Dat hoeft gewoon niet op te vallen. Nee, nee. Maar, uh, maar meestal zeggen de mensen, je, je hebt geen Parkinson, want je uh, krilt niet. Maar het is ook een soort uh, bestijving. Uh, ja, ja. Een soort verstijving uh, in je de, en, en bewegen. Dus But, Parkinson is niet per definitie dat, dat mensen gaan trillen? Nee. Uh, ik, ik hoor daarvan op, want ik ken dat ook niet. Nee, want je ziet ook wel mensen die uh, suiker hebben. Ja. Dat wordt, um, de suiker wordt in je hersen ook aangetast mm. die trillen ook. Dus dat hebt me, meestal meer varianten eigenlijk. Ja, ja. Uh, wat voor varianten dan? Uh, om even, nou, ja, het om het, even, het even te verduidelijken. Het verstijving natuurlijk, dat ja. je moeilijk uh, s'morgens uit je bed kan komen. Dus mm -hmm. je maakt eigenlijk te weinig... Hoe uh, heet het? stof op weer? Vriezing. Ja, je soort bevriezingen... Of u, wat, of u wat dichter in de <tot> Ja, <wel>? ja. <laughs> ja, ja, ja daar ben ik niet gewend aan. Schuif een stukje aan, ja. dat, dat helpt altijd. Ja. Dan gaat het wat automatischer. Het maar goed, uh, u zegt, u zegt, ja, u zegt uh, dat, uh, dat als er het wet uitkomt, dat dat dan eventueel stijf zou kunnen zijn. Ja, ja als, als pas zelf uh, op uh, gang komen eigenlijk. Ja. En ook bepaalde dingen dat je. Dat had ik ook in het begin. Dat ja, dat. Ik wilde de trap op. Mm. En dan van welk been zal ik nou eigenlijk eerst beginnen ermee. Het natuurlijke dat... is dan op dat moment een beetje weg. En, en moet je ja. er meer over nadenken van moet welke... Moet er meer over nadenken om zelf uh, de gang erin te zetten. Ja, ja. Dat had ik ook met buitenlopen. Als ik dan had ik denk ik, hey, ik ga, ga sloffen. Ik ga de, mm. Dan moet ik... Hey, Oké, okay, je moet armen meer bewegen, want dat, dat, dat hou je dan ook eigenlijk hmm. verstijft. Wanneer is het bij u vastgesteld? Drie jaar geleden eigenlijk. Ja, ja. Daarvoor had ik wel klachten, eigenlijk, maar ja. dat konden ze eigenlijk niet, uh, niet uh, thuis achterhalen ja, wat dat, het is. Dan is natuurlijk de volgende vraag: de menselijke kant van het verhaal. Uh, van wat doet het dan als die diagnose dan uh, gesteld wordt? Um, ja, ja, ja dat doe natuurlijk een, een beetje meer ook depressief worden ja. natuurlijk van dat je bepaalde dingen niet uh, kan doen. Hmm. Bepaalde dingen niet meer kunnen doen, maar uh, er gaat natuurlijk wel een aantal dingen wel gebeuren. Ja. en Ik ga even naar Wil toe, Wil, uh, we kan gaan praten over de Unity -walk. Unity Walk, zo moet ik het zeggen. Hoe is dat ontstaan? Het is in Amerika is het gestart in 1994 en toen de eerste, bij de eerste keer waren er maar 200 deelnemers en uh, vorig jaar waren er 11.000 deelnemers. En uh, vorig jaar is er ook een Unity Walk geweest. In georganiseerd in Amsterdam. In Amsterdam. En is georganiseerd door de EBDA en de Parkinson Vereniging. En het is zo, was zo goed bezocht. Daar meer dan duizend deelnemers waren En uh, het was uh, fantastisch. En echt een uh, heel groot evenement. Met ook met allemaal demonstraties mm -hmm. en alles. En voorstellingen en alles. Maar nu wordt het weer dat het zo Parkinson onbekend is. Nog bij veel mensen. En het is eigenlijk een roep om aandacht. Is het weer voor weer georganiseerd. En het is de bedoeling dat het ieder jaar wordt gedaan nu. De, de, de roep om aandacht. Voelen jullie als, als vereniging dat, dat je achterloopt zo, of, of dat mensen jullie niet begrijpen? Of, of is, nee, heel begrijpen, is het niet? Nee? Ze niet? Nee, mensen begrijpen pakken ze niet. Als je iemand loopt, dan denken ze nou, denk vaak dat ze de dement zijn of, of wat anders hebben. En als je in een rolstoel zit, dat kan ook dus. Dan ja. denken ze, ja, is niet goed. die is ook dement, dementeren. Maar het is gewoon een ziekte die uh, ja, Wij, steeds meer voorkomt ook. Steeds meer voorkomt of steeds bekender wordt? Nou, het wordt wel wat bekender. Ja? Ja, wordt dan bekender. Is het ook zo dat, uh, dat het eigenlijk uh, met de mens uh, zelf niks aan de hand is... en gewoon wel heel goed uh, bij, uh, bij de geest en bij de lessen uh, zijn? Ja, uh, dat, ja. dat, dat beeld wat, wat, wat, wat, wat u schetst, hè? dat geeft dus eigenlijk ja, aan... Ja. Van dat men uh, niet weet wat de ziekte nou verder behelst. Uh. Nee, nee, nee, nee, andere mensen weten het. weten niet als het, uh, een patiënt zien lopen en die, uh, die loopt heel raar... want schu schuivelpasje passen, nee, niks. Ja. Nou, wat heeft die man nou? Of ze gaan heel krom lopen... Maar ja, je loopt er niet ook, met een pet En we hebben op, ook mensen, die ook zijn die heel erg kwijlen. Ja. Ook heel erg. Nou, het, het uitzicht dus op, op verschillende fronten. Ik heb er weer eentje bij geleerd, die van u. Um, ik zie ook een aantal krantenartikelen liggen. Jullie ja. gaan uh, door dat, uh, het organiseren van die loop ook meer bekendheid vragen voor uh, de Parkinson's ziekte. Ja, ja. Uh, hoe, hoe ga je dat daar doen? Zijn er uh, uitingen uh, langs de weg of is er op het centrale plek? Waar wat nou, de Parkinson heeft dus allemaal uh, flyers uh, ja. laten maken. En ook naar ons rondgestuurd. En in het papa, voor het blad voor de Parkerson leden is het ook uh, verstuurd en bekendgemaakt. En de media. en Wij, van, wij zijn dus een Parkinson Café. Wij het ook in, uh, doen we het mm. ook iedere maand. En ze zijn ook allemaal reclame aan het maken. Is dat café uh, uh, in Zandvoort? Nee, in Haarlem is het. Waar is dat café? Maar het is dus in Haarlem gevestigd. Maar het is bedoeld voor alle parkerpatiënten uit het omstreken van Haarlem. Dat is ook voor Zandvoort, Velsbroek, Eijmuiden, Driehuis, Overveen, Bloemendaal. Dus de hele regio kan naar het Parkerszoon Café. En wanneer is dat? is dus iedere eerste donderdag van de maand. En waar? En het wordt gehouden in de parochiekerk op de Professor Eijkmarlaan in Schalkwijk in Haarlem. Oké, okay, nou, iedereen die daarheen wil, die kan daar dus heen. Wanneer is de loop? De loop is aanstaande vrijdag, 30 augustus. En het wordt dus, ge... dus een route van 1 kilometer door de binnenstad van Amsterdam. En het begint dus op het Torbekkenplein. En er wordt dus even omgedoopt tot uh, Michael Foxplein, dat Michael Fox ook Parkinson heeft. En er wordt dus eerst een toespraak gehouden door de voorzitter van de Parkinsonvereniging. Vereniging? Ja. En dan daarna komt Oogkommeldeur, die is vorig jaar ook geweest. Die uh, gaat de warming-up zetten ze dus uh, in voor de parkinson patiënt. Als ze allemaal oefeningen doen... Ja. En op het Rebeccaplein zijn allemaal cafés en restaurantjes, dus je, van tevoren kan je eerst koffie drinken, een broodje eten en wat nuttig en alles. En dan wordt er uh, door iedereen gesproken uh, over Parkinson met... En, en, ja, je ziet er uh, Parkinson patiënten zie je er ook, je ziet uh, ja, heel veel mensen ook. Heeft u daar veil aan als je uh, met andere Parkinson patiënten praat? Ja, ja dat heb ik toch, uh, veel, maar je, je ziet het ook wel. erger mensen, die zijn erg uh, bewegelijk. Dus dan zijn die, um, die, die hersencellen zijn toch meer in beweging dan mm. dat je er eigenlijk verstijfd bent. En dat je toch moeite hebt om uh, toch gang erin te houden. U heeft een, uh, een, uh, een aantal A4'tjes klaar liggen. Dus ik denk dat u nog wat wilt vertellen <laughs> ja? over de loop. Uh, ik kan de, de achterkant alleen maar zien. Wat, wat heeft u daar allemaal bij zich? Aan, nou, aan, allemaal uh, de flyers van de Unity Wall. Mag ik er eentje kijken? Ja, natuurlijk goed, dat is dan een, een flyer over, over het uh, verhaal van, uh, van de Unity World die uh, dus aanstaande zaterdag, hè, altijd. vrijdag. Uh, vrijdag. vrijdag. vrijdag. Uh, wat, ja, er omheen er dus ook uh, veel uh, gebeurt er ook veel. Ja, ja. Nu is mijn vraag, uh, ja, uh, hoe, hoe beke hoeveel bekendheid zit er nu aan de Unity Walk? Dat, uh, dat er dus toch ook mensen zoals Olga Commandeur dan zeggen van, uh, geen probleem, we, uh, we doen gewoon mee. Uh... Nou ja, uh, Jenny Kaagman heeft ook Parkinson, ja. die is in het shownieuws geweest. Ja. En de dochter van uh, Mohamed Ali, uh -huh. die heeft ook uh, in uh, op tv ook wat gesproken en mensen uh, uh, laat ook... Uh, Kom naar de Parkinson, kom naar de Unity Walk. Want het is heel belangrijk. Mensen moeten blijven bewegen. Dat hmm. is vooral met Parkinson ja. heel belangrijk. Uh, wat voor ziekte is het? Uh, ja, dan ga ik uh, toch even nog uh, teruggeven naar, uh, naar uw man. Uh, want het, omdat het zijdelings met die Unity Walk uh, wel te maken heeft. Uh, ja. Maar spieren uh, is uh, heel belangrijk. Spieren, spier, ja. Dus, uh, uh, je maakt eigenlijk uh, zelf dopamine aan in je mm -hmm. hersen. Mm -hmm. Waardoor de, die aantal cellen... Uh, ja. Minder werken of zo, wordt er te weinig uh, die stof uh, geproduceerd. Ja. Doet u nu ook mee aan die <coughs> Unity Walk? Of, uh, ja, ja? ja. Vor, vorig jaar ben ik er ook mee gelopen. Ik wellicht dwang van wil. <laughs> nou ja. <laughs> ah. nee, maar is dat, uh, dat is dan denk ik ook voor u belangrijk dat, uh, dat u een kilometer misschien dan loopt. Ja, zeker. Ja. Ja, de, de, de essentie van het lopen is dus eigenlijk dat de Parkinson patiënt, om het zo maar even te zeggen, bewegen moet. Ja. ja. Of die nou al van zichzelf trilt of verstijft. Hij moet goed bewegen. bewegen. Ja. Ja, uh, ja. Lopen, fietsen. Dat is ook uh, heel goed. Dat is eigenlijk de boodschap voor alle uh, Parkinson patiënten. Ja. Dus uh, ga, ga bewegen. De, uh, realiseerden mensen zich dat? Ga ik even Het binnen. wordt allemaal aangegeven. Ja, wordt ja, ja. ook uh, echt gezegd. Ook. Bewegen ja, en therapie. Ja. Ja. Ja. En uh, We hebben ook een Parkinson patiënt. En die uh, loopt ook mee. en is heel erg sportief. En die heeft, drie jaar geleden heeft hij de Alp de West beklommen. Ondanks nog... de Parkinson. Ja, dat is ja. toch wel een beweging. Ja. Um, u zegt zelf uh, in Amerika 11.000 uh, lopers. Doen die ook een kilometer of doen die grotere uh, afstanden? Ja, doen grotere afstanden. Want omdat ik Parkinson dus... niet zo ver kan lopen. De Parkinson-patiënt doet ze dus gewoon één kilometer. Ja, het gaat dus niet om, om een afstand nee, het te overbruggen om... omdat het zo nodig een, een prestatieloop moet zijn. Het gaat echt mensen bewegen. Ja. ja, het gaat om de aandacht. Roep om aandacht en Parkinson weer bekendheid te geven. Want uh, als je dus daar loopt... Uh, alles verkeer wordt stilgezet. Uh, er moet van alles stilgelegd worden. Ja, alles wordt stilgelegd. Dat, dat is echt een hele belevenis zoals ik het meemaak. Ja, ja. De trams staan stil, auto's stil, verkeer. En we hebben allemaal vlaggen en, en uh, zijn vlaggen erbij. Maar je ziet allemaal uh, mensen stilstaan ook. En kijken, hé, hey, wat is dat nou? Nou, dat is dus de roep om bekendheid. En uh, als ja. mensen jullie voorbij zien komen, dan, is, dan wordt het ook bekend. Natuurlijk. En dan ga een bent, gaat de gaat ervoor. Ook op, nog he? voorop. Ja, gaat voorop. Om dus aan te komen dat we eraan komen. Ja, dat, het mag dus best wel een beetje vrolijk zijn. Ondanks dat het een tintje ja. heeft van jongens... Uh, wij willen meer bekendheid voor deze ziekte uh, krijgen. Ja, ja. en nieuw is ook dit jaar dat het ook, je kan dus ook de mensen hier lopen laten sp uh, sponsoren. En dat is uh, voor, voor de Parkinson's, voor de, voor de, van het voor de, de vereniging, oké. Okay. Want het is dus heel moeilijk om, door de kredietcrisis en, en alles, bezuinigingen, om subsidie te verkrijgen bij de gemeente. Ja, ja, wordt, heel erg moeilijk is dat het. dat potje wordt steeds, uh, ja. steeds ja. minder. Dus laat je sponsoren. Uh, hoe, laat ik, hoe, hoe sponsor ik iemand? Nou, lopen. Dan wordt dus, ik ga lopen en wil je me sponsoren. Oké, okay, en dan krijg ik een, een bedrag en dan stop ik in het potje. Ja, ja. Um, als mensen nog mee willen doen, kan dat nog? Ze dus kunnen ze in laten schrijven nog. Waar Bij, kan je inschrijven? Via www.unitywalk.nl www.unitywalk.nl U heeft ja. nu duizend inschrijvingen? Nou, nee, nog niet, denk nog ik nog. Nee, we hopen het wel dat het nog komt, maar... Uh... Nou ja, bij deze een oproep aan, aan iedereen die mee wil lopen. Want ik neem aan dat iedereen mee mag lopen. Niet ja, alleen iedereen mag bijlopen. Ja. Uh, ja. Mocht je daar iets mee te maken hebben, uh, www.unitywalk.nl en dan uh, meedoen. Ja, maar ik ook even wat zeggen oh, nog over... Uh, op Beursplein is dus het eindpunt uh, ja. dan. dan. zijn ja. we ongeveer twee uur komen daar uh, aan. En er zijn allemaal tafeltjes en uh, bankjes, dan kunnen mensen gaan zitten. En kunnen ze dus wat uh, koffie en wat anders gebruiken zijn optredens, een dansworkshop wordt gegeven, salsa-dansworkshop wordt gegeven, ja. uh, Drie Zolvink treedt op, nee, nou ja, ja, oogcommandeur is er ook nog bij natuurlijk. En uh, alle informatiescenten staan er ook. Van alles wordt er uh, over, kun je belezen. En, uh, ja. Kortom, het is uh, niet alleen een loop, maar ook een manifestatie uh, ten behoeve van meer aandacht voor pakkers. Ja, ja, ja, zeker. Ja. Nou, dan wens ik u heel veel uh, plezier, want daar, uh, dat straalt u ook uit. Uh, en de aandacht die hoort erbij. En ik hoop inderdaad dat er nog meer dan duizend deelnemers komen. Dat hoop er zeker, ja. En uh, uh, men kan zich nog steeds op Ja. www.unitywalk.nl Ja. Veel plezier. Dank ja, hartelijk bedankt. Ja. Alsjeblieft.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 Schouder aan schouder, hetzelfde doel. Uit hetzelfde hart met hetzelfde gevoel. En wat er gebeurt, alles kunnen we aan. Zolang we maar schouder aan schouder staan. Schouden, schouden, sta. Dames en heren, maak een groot applaus. Ik ben van plan om nog vijf jaar mee te nemen. Marco Rosado. Ja, ik, ik hoor meneer de Grebbe wel iets zeggen over rotmuziek. Dat komt waarschijnlijk omdat hij deze keer niet de keuze heeft mogen maken voor de plaatjes. <tossimus> Marco Borsato, uh, ja, schouder aan schouder, samen met Guus Meuwes, en wij zitten ook weer schouder aan schouder. Wie heeft die muziek dan uitgezocht? Jij? Ja. Jij? Ja. Nou uh... ah, goed, het maakt niet uit. Ja. Ga door. Gelukkig zit Marina ja, vast over... en die ziet dit alles hoofdschuddend aan. Ja. Wat, wat vind je van de muziekkeus? Het was niet mijn keuze. <laughs> nee, nou. dat, uh, dat is een goed antwoord. Muziek is uh, veelal met smaak. Uh, daar uh, zullen we het uh, niet over hebben. Want de Ecumenische kerkdienst is toch, is denk is ik: ook iets... met, smaak. Is ook ja, met smaak, maar ja. daar kunnen we het nu wel over hebben. Daar gaan we het ook hebben. Ja, daar over. Hoor, dan gaan we het ook over hebben. Uh, het is uh, denk ik al een, een paar keer eerder geweest dat die al gehouden is, hè? deze Ecumenische kerkdienst. In dit jaar de eerste keer. Dit is de tweede keer. Ja. En het uh, jaar dus ook. Maar toen hebben we één keer overgelaten slaan. Omdat we toen zaten met een uh, emeritus, <kluis> pastoor Duivens en net nog een nieuwe. Dus dat was allemaal een beetje ingewikkeld. Mm -hmm. Maar dit jaar is het de tweede ecumenische dienst. En we proberen er altijd drie te laten plaatsvinden. Ja. Dus in het najaar zal er ook één zijn. En dan is het jaar het thema hemel, zee en aarde. En dat is ook voor de kunstenaars het thema. En daar hangen dus nog vrij veel uh, werken. Mm. En die doen ook mee in deze ecumenische dienst. En de ecumenische dienst die heeft het thema meegekregen... een zee van vertrouwen. Natuurlijk ook vanwege de zee... en vanwege nou ja, dat we hier in Zandvoort mm. wonen. En om daar een beetje iets leuks van te maken. Niet hemel, zee en aarde, maar een zee van vertrouwen. Daar gaan um, de lezingen ook wat over. Er zit ook een gedicht in... En uh, het leuke is, of het leuke, de kerk bij ons, die is um, altijd als je binnenkomt, dan staan de stoelen, die staan met hun gezicht naar de voorkant. Nou, die hebben we allemaal omgezet nu, een paar mannen gevraagd. Die zijn allemaal een slag gedraaid, kwartslag gedraaid. Dus nu kijk je naar elkaar. Een hebben... soort lagerhuisidee. Dus de nee. ene kant en dan nee. de andere kant. Dus aan de ene kant zit de ene groep en dan aan de andere kant de andere groep? Nou, nee, toch, dus... bijvoorbeeld. Ja, nee, natuurlijk niet. De... Nee, dat is, het is we de... ja. En we hebben destijds, toen um, de gereformeerde kerk ging sluiten. Toen hebben die wat dingen aan de andere kerken gegeven. Dus aan de protestantse kerk en aan ons. Want ja, wij bestonden alleen nog. Wij hebben onder andere toen de collectenzakjes gekregen. Die gebruiken we ook altijd. Maar we hebben ook hun mooie doopvond. ...mogen hebben in onze kerk. Met een heel mooi koperen plaatje. Hoe en wat en waar het was en ja. waar het nou. Dat doopvond, dat is nu in het midden gezet... ...met een paar hele sterke mannen, want dat is echt heel erg zwaar. En daar wil eh, pastoor Wagenmaker en daar wil ook eh, dominee van der Linden... Mm -hmm. ...gewoon iets mee doen in die kerkdienst. Omdat het over water gaat en water bij de doop. En daar willen ze gewoon iets visueels van maken... En dan is het natuurlijk heel leuk dat zo'n doopvond in het midden staat en niet ergens in een hoek. Ja, uh, iets, iets, iets moois. Uh, moet ik dan iets aan multimediaals denken? Dus dat uh, misschien een, een soort van diaprojectie of, nee, of wat dan ook? Nee, deze keer niet. Nee? Nee. Er gaat water in dat doopvond mm -hmm. en dan wordt er dus ook verteld van de meeste mensen die in die kerkdienst zitten zijn gedoopt. En dan wordt daarnaar verwezen met tekst. En we hebben daar ook een uh, mooi... Ik heb hier het uh, gedicht voor mij, stromend Water, geen leven zonder stromend water. Dat is natuurlijk een duidelijke ja. tekst. Ik ja. ga hem niet helemaal voorlezen, omdat uh, de dat... mensen zelf moeten komen gaan luisteren morgen. Ja, precies. Niet, niet dat ik het aan wil kondigen als een voorstelling, maar wel als een, een kerkdienst. Nee. En uh, de katholieke kerk en uh, de protestantse kerk samen, dat, uh, gaat, dat, goed. dat gaat goed. Ik uh, we ken natuurlijk een aantal mensen die, uh, die daar betrokken bij zijn, zoals de familie Joustra en, uh, en heel veel mensen in, uh, ja. in de katholieke wereld. Maar ja. goed met elkaar om. Ik zie ook dat. Uh, uh, jij moet ook nog uh, wat doen, zie ik. <laughs> ik mag ook wat doen. En uh, uh, mevrouw Joustra ook zo. Ja, dan ja, je ook. Ja. Nee hoor, dat hebben we verdeeld. En um, de liturgie, nou zoals je ziet, is, maken we ook altijd werk van. Ja. En de Protestantse kerk die heeft nu het voordeel dat ze een nieuwe machine hebben waar. <coughs> Kleuren druk uitkomt. Ja. Dat is, maar dus het dat blijft is, hetzelfde, A4 natuurlijk. Het blijft hetzelfde, <laughs> ja. Maar um, nou ja, als dit aangeleverd wordt met kleur en je gaat het afdrukken op zwart-wit, dat, dat is jammer. Dus ik heb toen met uh, Co Ijsbeert, heb ik contact gehad. Ik zei, nou kan dat bij jullie, want dat is gewoon toch wel veel mooier. Dus dat is daar gedaan. Nou, ziet, ziet maar het ziet er, ook ziet, er, mooi uit. ziet er goed uit. Die Ecumenische uh, diensten, twee, drie keer per jaar. Ja. Hoe, hoe gaan die, die, die voorbereidingen daarvoor? Hè? Want uh, je weet dat je dat gaat doen. <coughs> Sorry. <coughs> Komen jullie dan bij elkaar en zeggen: Nou, we hebben uh, uh, de, de kunsttentoonstelling hebben we met, met het thema. Uh, en we willen daar een stukje uithalen, zoals de zee van. Mm. En dan gaan jullie uh, overleggen. Ja. ja, meestal. De over... kerk heeft natuurlijk een, een stramien in. Uh, ja. In de dienst, zal ik maar zeggen. Ja. En dat heeft de protestantse kerk ook. Ja, ja. En daar moet je dus een, een, een mix in vinden. Ja, daar moet je een tussenweg in vinden. Dat, dat doen we dus ook. En de vakantieviering, dus nu een viering. Ja. Dat doen we bijvoorbeeld altijd zonder avondmaal. Omdat er vakantiegangers komen. Er zijn ook mensen die helemaal niet bij een kerk horen. En dan is de drempel tenminste laag genoeg. Kan iedereen komen. Ja. Iedereen is welkom. Zijn er kinderen, dan is er een kinderopvang. En ja, dan zijn, denken wij dat we dan goed bezig zijn. Wat heb je, je wel een, een uh, ecumenische dienst met een, een avondmaal, zoals wij in de kerken eucharistie mm -hmm. hebben. Dan heb je misschien toch mensen die zeggen, ja nou, ben ik ben niet gewend. Ik hoor daar dan niet. Dus dat willen we niet. We willen gewoon Rekker. zorgen dat iedereen daar welkom is. En belangrijk nog, dat iedereen zich daar goed en veilig in voelt. Dat je niet, niet denkt: van wat doe ik hier? Nee, um, de vaste kerkgangers die zullen ongetwijfeld uh, die weg vinden. Hè, die gaan daarheen. Uh, sommige mensen vinden het niks, sommige nee, vinden het. Nee, dan, vinden dan dat, blijven ze uh, thuis. Dan ze gewoon thuis ja. Ja. <laughs> maar het verbaast me dat je zegt dat er mensen komen die eigenlijk niks met de kerk te maken hebben, ja, hoor. en dan toch binnenkomen. Ja, ja, ja niet, hoor, uh, gebeurt. Ja, ja. Leia, wat, wat, wat is dan uh, misschien een reden... of wat zou een reden kunnen zijn... waarom die juist die mensen die Ben dus noemt... Uh, naar die kerken uh, komen? Wat zou dat kunnen zijn? Is dat gewoon belangstelling? Nou, of belangstelling, of dat... maar toch iets van... ik ga het nu, nu proberen. Ik mm -hmm. ga het nu proeven. Mm -hmm. Terwijl waar, waar ze wonen... daar zijn natuurlijk ook kerken. Ja. Overal zijn kerken. Maar dan hebben ze daar misschien toch drempelvrees. Of men kent elkaar. Nou, hier kent men niet... Elkaar althans, zij worden niet gekend. Dan kan je doen wat je wil. Als je zelf naar Spanje gaat, of ja. je gaat naar weet ik waar... Ja. dan zit je daar ook als vreemdeling in zo'n kerk. Ik heb het, oh, nou, die ervaring, uh, dat klopt wel. Ik heb uh, twee jaar geleden... Ja, ben vindt het een vreselijk eiland. Maar <laughs> goed. Uh, ik ben eens uh, bij ja, een doofgeziende kerk uh, geweest... Uh, bij uh, een kerk in Ameland. Ja, dan kom je dus toch als, als vreemde kom je, kom je daar binnen. En je laat het over je heen komen. Dus ja. het is toch ja, ja nou, een zoiets... aparte beleving om ja, zoiets maar... mee te maken ja is zoiets dat, iets, uh, is uh, uh, is uh, uh, veel mensen die op vakantie gaan en uh, die lopen ergens in een stad rond gaan ze toch even in een kerk ja. en een kerk in het buitenland dat, uh, die is bijna altijd open dat vind ik nee, nog een beetje uh, nou uh, als ik in Lissabon rondloop of in Madrid en zo kan ik nog een paar steden noemen dan is de kerk open ja en in, in, ik ben het met je eens als je uh, waarschijnlijk in de binnenlanden komt dat de kerk ook gewoon dicht is want ja. uh, het is natuurlijk Eigenlijk te schande uh, voor woorden dat er gestolen wordt uit de kerk. Maar je moet ja. hem gewoon dicht doen. Maar even terug naar, uh, naar uh, morgen is het hè? Ja. Om tien uur? Morgen om, nee, morgen is het nog om half elf. Ja, want de tijden gaan en veranderen gaan in de kerk. En we gaan bij 8 september dan gaan we om tien uur. Dat is voor de katholieke kerk? Ja. En dan heeft de protestantse kerk sowieso al om tien uur. Ja, die begint dus al dan zijn om tien uur. We, Ja, dan zijn we op dezelfde tijd. En dat heeft gewoon de reden dat pastor Wagenmaker die wil graag op één zondag twee vieringen doen. Dat kan niet als je om half elf begint en half twaalf bij een volgende. Nee, Dat bestaat heeft het, niet. Hij heeft er maar druk mee met uh, vijf vier, parochies geloof ik. Ja? Hij heeft vier, parochies. vier parochies, ja. ja, Dus dan is het om tien uur hier en half twaalf is het dan in Overveen. Dus dan kan je met zijn uh, scootertje of zijn fietsje. Het is een rondreizende ja. pastoor, de trein insprinten. Ja, ja, ja, ja. Ik zag hem de trein insprinten een aantal weken geleden. Want toen moest hij naar Overveen. Ja. Um, ik, er speelde nog wat door mijn hoofd. En, uh, na de aanleiding van de opmerking. Mensen kennen je hier niet, heb je gezegd. Mensen, komen mensen van buiten het dorp dan? dan, dan, dan moet ze dan komen ook, ja, hoor. Ze komen ook regelmatig bij de expositie op zaterdag. Oh, goh, wat leuk hier. En, ja, kunnen, ze kunnen dan binnen. Want normaal is die kerk dus ook niet open. En dan is de verrassende opmerking. Wat fijn dat die nu wel open is. Want ik kom hier vaak langs. En dan ben ik benieuwd hoe die is aan de binnenkant. <coughs> maar ik kan er nooit in. Nou, ik heb ook het idee dat die behoefte er is bij mensen om gewoon eens een keer rustig op zo'n bankje te gaan zitten. Ja. En het is een half uurtje over je heen laten komen en dan ja. kan je weer weg. Ja. En nu is de tentoonstelling is natuurlijk prachtig. Ja. Die, uh, die hangt er ook nog steeds. Zijn er nog werken verkocht? Drie. Drie? Ja. Um, een schilderijtje, en, um, nou, twee schilderijen en één fotowerk. Hallo. leuk. Ja. Ik zag ook een aantal dingen die niet te koop waren. Dus nee ik ook wel grappig ja Nou ja, dat is natuurlijk zo. Kijk, als het erg mooi is en er is iemand die daarop valt en wil dat kopen en er zit een rode plakker op ja. en dat is een vergissing, dat is toch wel een beetje ja, pijnlijk. Dat is pijnlijk, ja. Dus wij vragen van begin af aan: van zeg dan, is het te kopen of is het niet te kopen? Tot... En is het wel, hoeveel moet het kosten? Ja. Ja. Tot wanneer is het in de downstelling nog? 7 september, 7 september Tot, tot dus, en met 7 september. Over twee weken nog zo. Ja, ja. Ben je alweer bezig met de volgende expositie? Nou nog niet, of lijkt we moeten even in de lokale raad overleggen natuurlijk... of iemand al een idee heeft ja. en wat voor idee. En uh, mm. ja, we zijn met weinig mensen in de lokale raad. Dat is niet erg, want we halen dan van buiten wel mensen erbij om mm. te denken. En dan wordt het meestal bedacht in de lokale raad. Dan gaat het naar bestuur, bestuursleden van die expositieorganisatie. En daar wordt dan eventjes een beetje nagedacht van kan het of kan het niet... En dan wordt het naar buiten. En dat is meestal januari. Ja. Dan en dan, dan krijgt uh, men brieven. En dan hopen we weer een heleboel mensen dan, uh, binnen dan te krijgen. Dan spreken we elkaar zeker weer uh, over, over het thema. En, ja, uh, en dat denk en ik wat. wel. Uh, de procedure vind ik altijd wel leuk. Dat jullie op visite gaan bij de kunstenaar. En dan uh, toch ja. gaan overleggen wie uh, ja. wat, wat er komt hangen. Maar uh, terug naar morgen. Even samenvattend is het uh, om half elf. In half de, elf in de katholieke kerk. Katholieke kerk in de Agatha kerk. Katholieke kerk. Nou, je hoort en het vanzelf, -kerk want de Het is één, dus gesloten. Ja. Ja, dus er luiden maar één stel klokken en daar moet je naartoe lopen. Daar moet je naartoe. Ja. Heel, goed. Heel goed. Half elf begint het. Het kerk is altijd een half uur eerder open. Dus je kan rustig wat eerder komen, toch? Het zelfs een uur eerder, een uur eerder open. Eerder open. Ja. Om eens te kijken hoe die tentoonstelling eruit ziet. Dus kom ja. gewoon vroeg om de kerk te lopen. Je... En daarna blijf je voor de Ecumenische Dienst. Daarna kan je dus ook na die dienst die tentoonstelling nog bekijken. Ja. En nog, koffie drinken. Nog één vraag voordat ja. we helemaal echt af gaan sluiten. Nou, ving ik iets op en ik weet niet of dat waar is. Ik hoorde dat er mensen waren, uh, bezig waren met het Requiem van Foray. Klopt. klopt dat? Klopt. Wordt in het najaar bij ons gezongen. Ja, zie. Maar dan zijn ze nu dus donderdag voor het eerst aan gaan studeren. Ah, zie Ja, ja ze, klopt. ze zoeken ze, nog een mannenstem. Dus ja. ze zoeken ja. Ja. Een, een kopstem. Nou, die kopstem. <laughs> Die uh, laat af maar zitten. Nee, maar dat, dat, ja, dat wilde dan ik wel even klommen. Uh, meten, ja. Want dat ja, vind Maria, ik op. Maria Winnips is hier geweest met de dringende oproep om mannenstemmen uh, uh, aan te trekken voor dat koor. Want men komt gewoon uh, echt... Men wil een ja, ook op ja. ja. men komt mannen tekort. Ze, ze is zelfs in de regio aan het uh, ronselen, om het netjes te zeggen. Want men, het moet gewoon een, een, ja. een groot uh, koor worden. Maar dat staat ja. los, los van de eukomene. Ja. Dat staat los dat van ja. dit. Okay. Dat staat los van dit. Nou, dat is het. Hartelijk maar dank. Maar het is wel een hele leuke happening. Ja, ja. Hartelijk dank voor de Alsjeblieft. komst. Alsjeblieft. Ja. Tot de volgende keer. Ja. Tot de volgende keer. En als het goed is gaan we nu een beetje afsluiten. Uh, met dit uur dan. Met Gloria Estefan. En Turn the Beat Around.